Utrecht, Utrecht, die oude Bischofstad, daar hebben we van zijn leven nog nooit zo'n club gehad. FC, FC, we leven met je mee, als wij een doelpunt hebben, dan willen we er twee. La la la la, la la la la la la, hoi! Rood-wit, dat zijn de kleuren die ons vaandel staan, een club die zo goed voetbalt, zal nooit verloren gaan. Lang leven FC Utrecht uit midden Nederland. We zijn niet meer te houden, het loopt weer uit de hand, Utrecht, Utrecht, die oude bischopstat, daar hebben we van zijn leven nog nooit zo'n druk gehad. FC, FC, we leven met je mee Als wij een doelpunt hebben, dan willen we het veel. La la la la, la la la la la la, hoi Kom makkers, laat ons juichen, al tilt het stadion Dat kan een stootje hebben, want dat is van beton Hier schitteren de sterren, tussen het frisse groen de dom is in de wolken, dit wordt een prachtseizoen. Utrecht, Utrecht, die oude Bischofstad. Daar hebben we van zijn leven nog nooit zo'n zonder gehad. FC, FC, we leven met je mee. Als wij een doelpunt hebben, dan willen we de twee. La, la. Als speelstad daar ons kromstuk, daar komt geen mens doorheen. En laat Cabo schuiven, de bal gaat naar Van Veen. Jan Groenendijk gaat holen, op maat en met gevoel. Hij kopt met kopie kopie, de voorzet in het doel. Utrecht, Utrecht, die oude bischopsstad.